Ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, en is poker en blackjack tafels. Circus, stand het Kom eens, tunnel. Daar zijn tot dinsdagochtend werkzaamheden. Op de A22 staat in beide richtingen voor de tunnel 2 kilometer file. Het is ook vastgelopen op de aansluitende A208 Haarlem naar Velsen. Voor de A22 2 kilometer.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 Misschien wel uh, internationaal, misschien wel Amerikaans. Maar het is het niet. Nee, nee, nee. Het zijn gewoon Hollanders. King Jack en hun uh, eerste single heet Lose It. En uh, van harte welkom bij het uh, tweede uur van Entertainment for You. Goedemiddag. Het is uh, zes over zes, eet smakelijk als jij met eten bent. En uh, welkom bij het uh, tweede van Entertainment View En opmerkelijk nieuws wat ik misschien wel leuk vind. Want Queen, je weet wat de band, gaat een aantal duetten uitbrengen van Freddie Mercury en Michael Jackson. Dat zijn nummers die uh, in de jaren 80 zijn opgenomen, maar die waren dus nooit eerder uitgebracht. En uh, ja, ze verwachten dat uh, volgend jaar uh, op de markt te kunnen brengen. Hartstikke leuk, ik ben benieuwd. De wedstrijd tussen Freddie Mercury en Michael Jackson. Leuk nieuws. Tweede uur, we gaan uh, straks even bellen met, uh, met de winnaar van Talent of the Voice XL. Gisteravond was, uh, was het weer zover. En uh, deze week was uh, de winnaar Johan en we gaan hem straks even bellen en hem even vragen wat hij van de avond vond. Ook rond half zeven het showbiz nieuws met popster Henry. Hij gaat hem vertellen wat er is gebeurd op uh, showbiz nieuwsgebied. Ik ben uh, benieuwd want volgens mij uh, is het wel een, uh, een doeleboel. In jouw plaats natuurlijk ook welkom. Bel dan even naar de studio 023 573 1969. 003 573 1969. Goedemiddag entertainment View En hier is de jeugd van tegenwoordig. Papa is thuis. Stappen als een duifje, ik past mijn pasje. Breng mijn onder de mijn papa. de het feest wordt gesneden, denk ik, kijk uit de tijd. Het is van papa. Heerlijk lekker, papa gaat Breng me ogenblikkelijk. Papa zachlach, grab money. money. Papa was papa, wow. and Papa's the species. Papa zachlach, jump hard now, jump hard, and that my papa. Papa, just. papa, was the team. papa, is a mm -hmm. papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, you on know stroke the needle as face what the state of fake try your the papa Papa lepel ingegoten, Papa doet weer dingen kopen Papa is geharifeerd Breng me mijn slipper De kip is gemarineerd met en corrigerende teken Geen amikale grappen Ik heb niet meer je gekregen Het huilen is van papa Maar blijven met je feken Er is goed klein in de kukken We're clean in de deus Wat de voor de kindertjes Met appel en moos Papa, papa Eet de That I'm teaching On this dope We leave it That's more Cause them think You got no comfort I'm En de nieuws, do you believe in love? Hier bij Entertainment for You zometeen dus de weekwinnaar van Talent of the Voice XL. Doe het zometeen naar Eva Simons en Afrojack Jack. Ja, Voor Jack en Eva Simons en Take Over Control. Zo, even een uh, lekker jazzy muziekje. En luisteren een entertainment view hier op CFM Zandvoort. Goedemiddag. En gisteren was weer de tweede ronde van Talent of the Voice XL. Dat is hier in Zandvoort bij het Grand Café Hotel XL. En elke week. Tenminste, als het Talent of the Voice is geweest, bellen we met de weekwinnaar. En gisteren werd als winnaar uitgeroepen, Johan. Johan, goedemiddag. Goedemiddag. Jij, bent, uh, jij was gisteren dus de winnaar van Talent of the Voice XL. Ja. Hoe was de avond? Ja, ik vond het een hele leuke avond. Lekker gezellig, leuke talenten, goede talenten. Ja, wat, wat vond je van de concurrentie? Concurrenten, concurrentie wordt aardig, want omdat ik dus allemaal al even dezelfde omgeving kwamen als waar ik zelf vandaan kom. Want waar kom jij vandaan? Ah. Ik kom als ook voor Holland. Oké. wat goed ik Oké, okay, en um, welk liedje zong je? Ik heb You, en met You van Tent begonnen. Oké, okay, goede plaat. Ja, ik ben geëindigd met een Matthew voor Jones. Oké. Okay. En uh, nee, wat ik nou afvroeg, je doet mee met zo'n uh, talentenjacht. Hoe ben, je, hoe ben je bij deze talentenjacht terechtgekomen? Waar heb je het gezien bijvoorbeeld? Uh, via het internet. Ik doe één keer in de tijd doe ik te googlen via internet. En daar komt ik zit er dan toevallig ook okay. op uit. Oké. Zodoende worden we Oké, en heb je nou ervaring met zingen? Zing je al lang? Ja, uh, uh, ja, ik zing al 16 jaar. 16 jaar en heb je ooit platen uitgebracht of iets dergelijks? Heb je vaak optredens? Ik heb vaak optredens. Ik heb al een singeltje uitgebracht. Ik ben momenteel bezig met een tweede single. Die uh, moet uh, half, uh, half december klaar zijn. Druk dus, uh, zat. Oké, okay, en ik heb ik heb er geen idee hè. Zing je Nederlandstalig, Engelstalig, uh, misschien wel Nederland, Duits, je weet het nooit. Nederlands, Engels, Duits en Algene uh, Lameen. En je zingel die er aankomt in december. Welke taal is dat? Uh, Nederlands. Oké. Okay. <lacht> Nederlandstalig dus. Ja. Oké. Okay. En uh, nou ja, stel ze mensen gaan heb je al gisteren gezien en zijn geïnteresseerd. Ja. Heb je aan een website of iets dergelijks? Uh, ja, ik heb een, web, een website ik heb gecombineerd met mijn bedrijf. Dus de mensen wat over mij willen weten, dan uh, zullen. Naar dan naar www.cafeeq.nl om kunnen ze alles tegen. Klinkt gezellig bij jou op de achtergrond. Ja ja, ik ben ook aan het werk man. Oh, je bent ook, ook echt aan het werk, oké. Okay. Ja. Dus je houdt wel een beetje van dat, uh, van dat sfeertje. Ja ja ja, maar ik te gek. En uh, nou ja, wat ik me nou afvroeg, hoe, hoe groot schat je de kans in dat je als winnaar uit de bus komt? Dus, uh, het is een gewaagde vraag, ik weet het, maar ik zou het kunnen antwoorden. Ja, vooral, vooral naar de tweede voorronde passen, wordt het een gewaagde vraag. Als ik uh, het voordeel van de jury uh, in gedachten neem voor de eerste voorronde en uh, van gisteravond dan schat ik mijn kans en een kleine 60% Zeg Zo, is... so, zo, so, zo, so, zo. So. Dat is nogal wat. Nou ja, we gaan het zien bij de volgende voorronde en als je door kan bellen weer natuurlijk weer. Goed. Nou, Johan, dankjewel. Hele fijne avond, hè? Ja, jij ook. Oké, okay, hoi. Hoi. Some hardly ever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 this evening. I can't seem to shake these vultures off of my terrain. Power is made by power being taken. So I keep on running to protect my situation. Down to John Mayer. Van zijn album Continuum. Wat mij betreft een van de beste albums aller tijden. Je hoorde Vultures hier bij um, Entertainment For You. En uh, wat, wat uh, <laughs> daarvoor het interview met, um, ja, met de weekwinnaar van A Voice of the Talent. Gisteren gehouden in uh, Grand Café Hotel XL. En hij, uh, ja, hij schat zijn kansen hoog in, zoals je hoorde. 60% ziet hij zichzelf uh, als eindwinnaar uit de bus komen. Als het niet zo is, bellen we hem ook even. En dan gaan we hem gewoon hard op de feiten drukken. Als hij het wel wordt. Nou, dan uh, gaan we hem ook gewoon feliciteren. En terecht dan natuurlijk. We gaan het zien. Het duurt nog, een, uh, het duurt nog eventjes tot de finale wordt gehouden. 9 december of uh, 25 november is de volgende keer. Daarna komen we nog 9, 9 december en 6 januari. Dat zijn nog de voorrondes. En daarna nog de finale. Zometeen muziek van Pat Bennerter. Love is a Battlefield. Maar nu eerst Katy Perry. You gotta help me out. It's all a blur. Light. wordt ook op tv. GVM Test tv op kanaal 45. Love is a Battlefield Je hoorde Pat Beneter, nummer uit 1984 En zometeen het Showbiz nieuws met Popstar Henry <middels> And I say to uh, get out of my way, uh, get out of my way. ding bla como el apito met poster Henry. Nieuws met popstar Jawel, goedenavond Henry. Ja, goedenavond. Uh, Luister thuis natuurlijk ook, hè. we zijn er weer. Hè. Helemaal mooi. Hoe gaat het Henry? Nou, eigenlijk uitstekend. Uh, gisteren was ik nog even in Meppel, dus helemaal aan de andere kant van Nederland. Vandaag ja. um, uh, zit ik weer uh, in Brunson, dus ik ga naar lekker naar huis toe en uh, even lekker voetballen kijken. Oké, okay, nou go goed om te horen. Ja, zeker weten. <laughs> dus ja, hoe is het weer jullie in voor? Het weer? Ja. Nou ja, um, ik vond het vandaag eigenlijk wel redelijk. Ja, ja, ja. ochtend is, is het nog wat fris, s'avonds is ja. het nog wat fris, maar uh, in de middag is het best nog te doen. Ja jongens, dat voor midden, midden november alweer hè. Dus Ja, het blijft wel mooi weer. Dus uh, wat dat betreft hebben we niks te klagen op dat ja, moment. We hebben niks te klagen. Hoe slecht de zomer was, hoe mooi het erna ja. uh, zo. En uh, bijna de winter zelfs. Ja, helemaal top goed, toch? In ieder geval, uh, ja, Jan en Lisa hebben natuurlijk helemaal mooi dag op uh, Sint Maarten. Want die stonden met de voetjes lekker op de vloer op het strand, weet je wel met 20 graden en volle zon hè. Ja, die hadden iets anders weer, hè? Ja, nee, die hadden het nog beter, hè? Dus uh, wij hebben nog niks te klagen. We hadden helemaal niks te klagen, natuurlijk, hè? Nee, klopt. Ja, dus, ja dat is natuurlijk altijd zon overgroten, natuurlijk, dat land daar. Hè? Dus uh, wat dat betreft... Uh ja hebben het nog beter dan ons. Maar dat maakt voor niet uit. Ze Zij zijn in ieder getrouwd vandaag. En uh, als ze terugkomen in Nederland gaan ze nog een lekker een feestje bouwen, denk ik. Ja. gaan ze volle namen op hun kop zetten, hè? Ik denk dat dat wel, ja. ja. ja dan gaan we even, uh, gaan gewoon even naar uh, Michael Jackson. Dat is een hele stap uiteraard. Ja. Maar hij is natuurlijk een zo natuurlijk met die uh, Murray. Uh, Want hij zegt van ja, uh, ik, ik ben eigenlijk een getraind cardioloog. En dat is eigenlijk de reden waarom ik niet zo snel uh, de hulpdienst heb ingeschakeld. Voor uh, Michael Jackson. En dat is zijn excuus? Dat is zijn excuus. Um, ja, er is uh, nergens een bewijs gevonden dat hij een getraind cardioloog was. Nee. Dus ik krijg ja, hem dat natuurlijk weer. Okay. Maar er, is, er, er schijnt een uh, documentaire over hem gemaakt te gaan worden. Uh, die zal binnenkort uitgezonden worden. Wat, wat, dus vind jij van nou, wat vind jij nou van die situatie? Ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Laten we eerlijk zijn, uh, Michael Jackson was natuurlijk verslaafd aan die vol. En daarvan uh, daar meer slaapmiddelen. En, uh, op een gegeven moment wordt er natuurlijk hartstikke wild van. Maar ja. uh, hij had natuurlijk een, een persoonlijk lijfarts. En um, die is er natuurlijk helemaal niet bij gebaat dat Michael Jackson natuurlijk doodgaat. Nee, tuurlijk niet. Is, is het nou later of is het op een gegeven moment bom van hem? Uh, dus ik zeg de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar ik kan ja. me niet voorstellen dat hij zich gerust is geweest dat Michael Jackson zou te, uh, komen te overlijden. Of nee, dat of... denk ik dus ook niet. Nou ja, hij gaat in ieder geval, uh, hij gaat in ieder geval de cel in nu. Ja, kijk, ja, dat was een typisch Amerika. Ze moeten daar een schuldig hebben wie we de schuld te geven. Ja, ja, klopt. Uh, maar ik vind het allemaal een beetje laag bij de grond. Maar goed, ik ja. zal dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, bij bij de showbusiness daar in... Uh in de ja horen dat het natuurlijk weer een gigantische Hoop natuurlijk met die artsen ja, ja het pers vindt het prachtig natuurlijk ja uiteraard het is het is gewoon een, een grote soapserie serie daar ja, klopt maar goed inderdaad uh, wordt vervolgd. He? ja nou we gaan het zien zo... ja kans weer twitteren sorry via twitter twitteren? ik twitter wel eens ja ja ook moet je net een corner nee dat niet oké hebben we die is vanavond meer gestopt want ze gingen allemaal lare brugjes op de uh, op de twitter oh. en uh, ja ze alweer ze staat er we zijn er gezin En we hadden allemaal dat ze verslaafd is geweest. In de tijd. En ja, zodoende heeft gezegd, nou stap ik nog maar op Ja, ik heb ook al twintig. Ja. Maar zo kan het, ik, ben hier echt niet meer bezig hoor. En, uh, ja, ik snap het wel. Goed joh. En dan hebben we natuurlijk uiteraard de Voice of Holland. Ja, ja, ja, ja. Heb jij het gezien? Ik heb het gisteren wel wel een deel gezien. Ik heb me een beetje gecept tussen het Nederlands zelfstel en de Voice of Holland. Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien, Want ik was onderweg naar naar toe uiteraard. Ja. Ik heb het voetbal gevolgd op de radio. Jack van Gelder. Ja, het was inderdaad iets spectaculair. Nee. Maar die van de Voice of Holland heb ik natuurlijk niet gezien. Wat ik wel heb gehoord is dat we de gewoon de soort van een dilemma is ontstaan Dus uh, die zeker die zeke part-timer. Ja. En eh hoe heet ik het Jenna? Jana ja. Ja, en het is natuurlijk zo een dat dat wat ook gezegd wordt Het is de voice hè, en niet de performer hè. Nee klopt Alleen, Ja goed Hoe goed, goed, goed is Paul Hoe goed zit die uh, Ja ik ben benieuwd Wat dat wat gaat geven Want hij heeft natuurlijk Een mindere stem dan Jenna En Jenna ligt eruit En hij gaat door Ja, ja. klopt Is dat is er, er heel Of niet natuurlijk hè. Ja in, ik, Soms snap ik de voice Niet helemaal Want um, aan de ene kant Wordt gezegd Ja we gaan voor de voice Maar aan de andere kant Wordt weer Net zoals in dit geval Weer gezegd van We gaan voor de Voor het uh, Voor de ja, en dat vind ik dus een zwak argument, want ja. dan zit je in een ander programma. Ja, klopt. Uh, daar moet je naar uh, Holmska Talent of zo gaan, ja. en daar, daar is de performance belangrijk. Ja. En hier is de, de voice belangrijker, Ja. dit dus Vooral op een gegeven moment een beetje flink de boot heeft misgeslagen gisteravond door... Uh, Paul Keunen door tot te gaan... ...en ja. Giana niet. Ja, ja, dus ja vind ik ook. tegen zichzelf tegen, hoor. Daar dus ja. vallen wel de nodige discussies over... Uh, losgewassen gaan worden. En, uh, maar ik vind het niet juist. Dat, nee. dat kan natuurlijk niet. En dat je zegt, uiteindelijk... ...zij ze, ze heeft twee hele goede zangers... ...en dan geeft uiteindelijk... De, ...de show dan de doorslag... ...nou, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ja, natuurlijk. Ja, niet als iemand duidelijk beter is met zingen... Nee. ...dan moet je niet de voorkeur geven. En uh, dat is er niet gebeurd. Dus dan uh, hebben ze toch het verkeerde programma op, uh, opgezet waarschijnlijk, hè? Ja, nee, blijkbaar wel... Dus, ja. Maar daar gaan we nog meer over horen uiteraard. Gaan we Tijdens de live shows, ja. Goed, en dan hebben we natuurlijk nog... Uh, in de voorzijde hebben we natuurlijk een zeker Bart Bridges. Die krijgt een makeover. En hij zal helemaal uh, ja, bijgesmeed. Bij, uh, bij en weet ik van wat kan worden. Die zal helemaal uitgezien. Hij zal een stuk jonger uitgezien. Hij is aan 49. Ja, klopt. Ja, dus ik ben benieuwd. Laat maar gebeuren. Ik vind, ik vind hem zo goed, hè? Ja, hij is zo goed. Hij is dus echt... Laten ja, we eerlijk zijn. Uh, op dit moment is er eigenlijk bij de, de, de Voice of Holland uh, zijn er heel veel uh, artiesten die heel veel meegemaakt hebben hè? ja klopt op ja. en dat is een beetje een teken aan de wand want die mensen hebben op dit moment tijd genoeg om aan zijn programma mee te doen ja. en uh, dat houden dus dat ze op ook weinig optredens hebben hè? ja klopt dus uh, er is ook een dat dan voor de, de ja voor de kiezers waar we manier we zitten dat kiezers uh, het gewoon heel erg moeilijk hebben en dan genoodzaakt zijn om met de ja. een beetje in de, in de pitje te blijven. Hoe je die uitspraak. Ik, uh, ik vind het een hele goeie. Jawel, dat moet je zo vind kijken. Ja, een hele goeie! Ja, uiteraard. Dus, uh, goed, dat is gewoon opeens te binnen. We gaan opeens niet laten. Ja, goed, daarnaast heb ik natuurlijk uh, een, het, het album van uh, LA The Voices. Oh, ja. dus, De staat erin. Binnengekomen is op nummer 1. Oké. Okay. Ja, ik vind, een, uh, ik vind het een knappe prestatie. Ik heb geen idee welke nummers er allemaal op staan. Ik heb ook geen maar, idee. <laughs> Natuurlijk zullen we wel een stuk of 10 de kop zijn uiteraard. Hè? <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Anders komen we niet om nummer 1, ja. hè? Nee, uh, dat denk ik ook wel. Maar <laughs> ja, goed, alle gijken op een stokje. Uh, hij werkt er hard aan. Um, uh, wachten we wachten af uh, hoe ver het gaat komen. Ja, want uh, ze willen meedoen met het Zonfestival, uh, hè? Ja, goed. Dat heeft ik al een keer eerder gedaan. En toen had hij er ook niks van gebakken. Nee. Dus hij, hij kan er beter van afblijven, denk ik. Ja, <laughs> <laughs> nou, we gaan het zien. We gaan het helemaal afwachten, hè, Rudy? Ja. Maar ja, goed, we blijven van niks anders dan. jullie allemaal lekker in het zand. Zullen we een heel fijn weekend te wensen heel veel zon, uh, ja zwemmen zal wel een beetje te koud zijn denk ik, maar uh, ja graag de volgende week weer. Ja, nou helemaal goed. Eet smakelijk voor vanavond, zal wel pizza worden denk ik. Ja, het zit er dik in denk ik. <laughs> helemaal goed, Henry. Heel fijn weekend en uh, nou ja tot, uh, tot volgende week. Ik heb volgende week weer. Tot dan.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 Al die dingen doen. Ja, ze verwacht een meisje. Beyoncé. Kelly Rowland, vriendin en uh, collega Zangres, heeft haar mond voorbij gepraat. En uh, ze heeft dus verteld dat het een meisje wordt. En uh, Beyoncé zal uh, begin 2012 gaan bevallen. En daarvoor uh, de uh, Love and Up dus van Beyoncé. En daarvoor de Marco Borsato en Vrij zijn. En 25 november komt hij met een nieuw dubbelalbum. De plaat heet 1. En bevat, uh, ja, zoals de naam eigenlijk al verklapt, een, single met, of een uh, CD met singles van de zanger die ooit bovenaan in de hitlijst stond. Al zijn nummer 1 hit. Maar, daar blijven we niet bij. Het is een dubbel cd. Dus de tweede cd komen 16 nummers te staan. Die nog nooit in de compositie van Nederland bereikten. En die cd is samengesteld door de fans van Borsato. Nou ja, onder andere zullen daar uh, bekende nummers zoals Margarita opstaan en vrij zijn. Onbekende nummers zullen, ik zou bijvoorbeeld kunnen staan. Uh, of staat Vlinder, Opa en Nooit meer een Morgen. Die zijn onderaan door de fans uh, opgenomen. Ja... Misschien uh, wordt het nog wat. What am I supposed to do, to keep from going under? Now make a noise in my heart, and yet it's just on the show. I've been holding back is it any wonder? Since you walked right into my life and interrupted the phone. I want to know, baby when you're with me, who do you think you're fooling me?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 It. Don't you think that I do you right, you know, don't will, I will I wanna know, baby, when you're with me Who do you think you're fooling? Make and feel so sure, turning your love life down again Why don't you let me be, you don't know what you're doing Make and feel so sure, turning your love life down again Do it again, do it again do it again Do it again And you too You love life Nou, wat mij betreft, een van de beten van uh, Robbie Williams. Je hoorde Love Light. En zo eindigen we deze NTM interview voor deze zondag... ...12 november 2011... ...en morgen komt hij aan hoor... ...ook hier in Zandvoort... ...de one and only Sinterklaas... ...en we zullen de hele zondag gaan we daar uh, aandacht aan bieden... ...en we starten vanaf 12 uur... ...met Albert-Jan Vos en uh, Rob Harms... ...en uh, vanaf 2 uur zondag... in kennen we wat nemen Aldo en ondergetekende... ...het stokje over en uh, nog steeds... Um, daar proberen we u in, uh, in de Sinterklaas stemming te krijgen... Dus morgen vanaf 12 uur luisteren naar GFM. Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. En nou ja, hele fijne avond. Als je uitgaat, veel plezier. Als je gaat relaxen, doen we het rustig aan. En ik ga, denk ik, vanavond even aan